Israël zegt ICJ advies over VN-hulp Gaza te verwerpen. Artikel door ANP 22 oktober 2025. Israël zegt ICJ advies over VN-hulp Gaza te verwerpen. Jeruzalem ANP Israël zegt het advies van het internationaal gerechtshof over de toegang van VN-organisaties tot Gaza af te wijzen. In een bericht op X schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de hoogste rechter van de VN probeert politieke maatregelen tegen Israël af te dwingen en dat het internationaal recht daarvoor wordt misbruikt. Het hof in Den Haag bracht op verzoek van de Algemene Vergadering van de VN een advies uit over de verplichtingen van Israël om hulp toe te laten tot Gaza. Het hof concludeerde onder meer dat de VN-organisatie, UNRWA toegang verleend moet worden. Israël verwerpt categorisch de adviserende opinie van het ICJ over UNRWA, die van meet af aan geheel voorspelbaar was, schrijft het ministerie. Het Hof zou eraan voorbijgaan dat bij de organisatie Hamas Terroristen, werkt infiltratie. Israël claimt dat er nog 1400 Hamas strijders voor UNRWA werken. Het Hof zegt dat de VN Hamas lidmaatschap van UNRWA medewerkers goed hebben onderzocht, en ook mensen hebben ontslagen. Grootschalige infiltratie is volgens het ICJ niet bewezen. Israël verwerpt volledig de politisering van het internationaal recht, gericht op het voortbrengen van politieke uitkomsten en het opleggen van maatregelen die bedoeld zijn om de Israëlische staat te schaden, schrijft het ministerie verder op X. Het land zegt zich volledig aan het internationaal recht te houden, ondanks de uitgebreide kritiek die het ICJ in het 71 pagina stellende advies op dat vlak heeft. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Zvi Avina Vapni, laat op ik zijn ongenoegen blijken over het ICJ-advies. Wat we verwacht hadden te horen, maar niet hoorden, is een duidelijke erkenning van het recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegen een vrede terreurorganisatie die uit is op de vernietiging van het land.